...naar de romanscyclus Het geslacht Jarda van Teun de Vries. Regie at Leubler. Van alle kanten valt de aprilwind in de naakte veenpolder... Hij rukt aan het gras, jaagt het water in de compagnonsvaarten op, huilt om woonbokken en keten als een spookhond. Soms brengt hij regen mee, soms natte sneeuw. Turfgravers en baggeraars staan om de trekgaten, nurksen van kerels in waterlaarzen met klauwen van handen. Onder hen zijn Karelswets en Jarig Bearda. Dit is hun bestaan: in het ochtendgrijs naar het baggerveld met schop en steekspa, krap ijzer en overlader. Op de kleurloze, boomloze vlakte verspreiden zich de groepen. In deze nacht zijn de gaten weer volgeregend. Dat maakt het spitwerk dubbel zwaar. Jarig neemt de eerste verse pruim uit zijn tabaksdoos. Hij hijst de kappen van zijn laarzen tot boven de knie en stoot de schop in het veen. Zijn handen zijn weer genezen. In het eerste halfjaar toen hij hier kwam werken, zaten ze vol met zweren en builen van het baggerwerk. Als Karel er niet geweest was, hij en Karel hebben de platte houten bak gevuld. Ze rusten voor het eerst een paar minuten uit. Daarna stapt Karel met zijn tien pond zware baggeraars in de bak en trapte de zuigende modder kapot. Met de ijzeren krap mengt hij modder en vocht, water genoeg. ...tot een vale, stinkende pap die straks over de aarde zal worden uitgespreid... ...en op de juiste dikte gerold om er turf van te steken. Ja, Godzame ik kan niet meer. Moet even uitblazen. Dat zijn niet zie ik. De bakken moeten vol, voordat het weer gaat hozen. Nou, dat zal niet lang duren, Hoens. Kom weer een bui, dat het kraakt. ja. Weet iemand ooit, zeg, God vergeten het zonder werk kunnen verzinnen. Dat bent wel, al, jongen. Als je veertig bent, zoals ik, weet je ja. niet beter. Sirik, ja, heb gelijk. Je staat hier met je bloed, eigen bloed in de derry. In Holland ja. hebben ze er verdomde de machines voor. We zijn Holland gebleven. Als je lang aanhoudt, voor, ga ik nog eens terug. Kom, Sirik, nog even de tanden ja. op elkaar. Oh, ze hebben die kleurers bij ons. Oh. Uh, oh, Jezus, wat met een kermis. Ja. Uit in de keek, mannen. Ja. Ja. Ja. Wat een onderkomen, hè? Waait hier gedomme net zo ergens als buiten? In de hel, hier is het maar heftig beter. Vooral warmer. Jarig, ja, maak jij een vuur voor ons in de kuil? Ja. Ja, ik vind het best, dus we weten het wel, maar stond nog hout in. dan maar met nat. Ja. Hé, hey, honden! waar je soms om ze hè? Gerookt gaat langer mee. Je ja, nee. weet altijd het antwoord. Wil jij dan in de kou zitten, nee, nee. Nou dan. Ik ben door en door nat geworden. Ze kunnen me zo in de mengbak gooien. Ja. Een mens zal het merken. Dat komt nog wel eens zover. Ook als het veen op is, maken ze turf van ons. We ja, verder aan met die rotpraatjes. Is er ergens nog koffie? Ja, hier. Van de beste gemalen bonen. Tuinbonen zal je bedoelen. Ja. Hoe dan ook, het is een goeie het beste. Jezus. Oh, de flauwe spullen is nog ijskaart ook. Nou, ja, wat mopperen jullie. Ja. Vuur Nou ja, ja, die rook moeten we op de Nou, oh, ik zie nog wat meer raap in de plank staan. We kunnen smiks en smaksen maken. Oh, ja, ja. ja, en dan net doen of het kermisboffer is. smoren in het hongel. Kiezen, binnen smoren of buiten verzuipen. Ja. Zeg dan nog eens dat een arbeider in dit land geen mogelijkheden heeft. Ik wou terweerlijk dat het een zonvloed werd. Dat die verdomde polder wegspoelde met turf, trekgaten, veenbaas en de hele smerlapper. Met ons en onze luizenketel erbij. Zal ik jullie eens wat zeggen? Ja. Uh, die zonvloed, dat moeten wij worden. Als de rotzooi moet worden weggespoeld, dan moeten wij dat doen. Schoonzet En wie wordt Noah? <laughs> Noah. <one. laughs> no hey, uh, ja. ja, Schiet dat op met de gekokkerel. We moeten baggeren. Storm of geen storm. Wat een haast, ouwe. Je ziet toch dat je dadelijk niet voor lang? Ja, die vieze vrouwen slobberen. Die wil je reizen. En je moet er bij de blauwe koop nog duurder betalen dan in welke winkel ook. Had je nog niet door, hè? toen je hier pas kwam, dat je te tegelijk je winkelbaas is. Yeah. Yeah. <translations> nee. Ik zie jaren nog voor de broodkomst, om het eind voor zijn eerste werkwinkel. Ja, nee. Zes halen begonnen met Engels. Ja. Nou, dat valt me nog mee. En de broodkomst hoeft natuurlijk ja. hoeveel winkel. Jawel. En ja, mm. ik zei, niks nodig. 39 centen voor het spektastiefstal. Dan krijg je overigens voor een schelling. GELACH Hij geeft het je gauw om je neus te als een ander goedkoper is, uh, die gaan er ook naar een ander om werk. Ja, maar. Uh, ja, ja. De, de is maar zeven centen waard. Jan de Blauwe is een goudief, Met een geweten zo ruim als een turfzak. Ja, de goudpom zo, diep als een afgrond. Weet je hoe mijn vader hem noemt? Ja? Niet de Blauwe maar de sneller. Nee, ik geloof ja, dat de dat zo het alleen de nog de in onze de veenderijen de voorkomt. Nou, dan vergis je je voor De gedwongen winkelnering verfraait heel Nederland. Ja, dat wets, je, had gelijk hoor. Dan moeten ze wegspoelen dat mensen bederven. Oh, in Jezus' naam. Oh, schiet liever op als je smet ze. Dan fan ze er al op. Ik ga er. Ach, Ik verniet hem al rauw. Voluit. Kom erin. Morgen, Morgen. Morgen. Hoe is het met de profeet? Als je mij daarmee bedoelt, de profeet heeft kiespijn en God is ver weg. Oh, de boodschap. Heb je gespoeld met petroleum? Daar staat de brandewijn, helpt ook niet. Mmm, dure medicijnen, Karel. Waar zit Jarig? Met Nanning uit het gestookhout halen, uit het bos van Olderbekoop. Oh, zo dat niet en dan moeten we sjouwen om een beetje warmte je hier nog nieuws? Wat is jouw nieuws? De winter is nog niet om en de geldkous is leeg. Bij iedereen. Dat is geen nieuws. Wat is wel nieuws? Dit is misschien. Hm. Alweer een blaadje. Recht voor allen. Klinkt goed. Je zegt het of je er niet in gelooft. Weet je, Karel, hoe het is? Soms gelooft een mens, soms niet. Hm? Soms als het niet vriest, niet regent. Als er aardappels in huis zijn en een stuk Amerikaans buffelspek. Als je kinderen geen mazel of rode hond hebben. Als je wijfje s'nachts dus niet van zich afdouwt. dan geloof ik dat alles voor de vertrapte nog wel eens goed komt. Lees jij dat blad nou maar. Dan laat je niet kisten. Kijk eens naar de naam van de vent die dat blad in elkaar zet: F. Domelaan Nieuwenhuis. Heb ik van gehoord. Is dat geen dominee? Geweest. Weggelopen. Omdat hij na veel gedonder inzag... dat de hij het niet van God... maar van zichzelf moet hebben. De profeet van de profeet... zei Een profeet is het. Hm. Zijn eigen weledelgeboren soort... kent hem niet meer. Hij spreekt voor ons... in pakhuizen en vishallen. Hij schrijft zijn boeken en zijn blad. Hij gaat zelf de straat op... om daarmee te kolporteren En hij geeft les... aan snuggere arbeiders. Halve heilige, wat? Een heilige hoeft niet... Er moeten meer snuggere arbeiders komen. Weet je wat ik zou willen? Liever dan veel te weten. Dat we met z'n allen een kanon hadden. Twee kanonnen en tweehonderd granaten. Dat we met tienduizend man de straat op konden met het galaaien geweer op de schouder. Die tijd komt ook, vonger. Ach, jezus, jij met je ijzeren geduld. Ik vreet me op en jij zegt, het komt wel, het komt. Grote dingen krijg je niet in een hand omdraaien, Ik ben net zat, deze vunse troep. Deze verdommen is in de turf. Turf is brood. Te duur betaald. Dan zijn er die nog meer moeten betalen, vonger. Zeg maar kraperen. God vergeef me. Wij altijd kraperen, zij altijd volgevreten en zonder zorgen. Wij de tering, zij in bedden met de bolste wijven. Doe dat nou niet, vonger. Is het niet waar wat ik zeg? Het is waar. Maar je maakt jezelf groen en ziek van ellende hoe dieper je in die verdommenis woelt. Lees me de les maar. Jij weet altijd alles beter. Ik weet ook iets van de strijd, hè? Ik ben appelmeester geweest bij stakingen en bollejagerij. En meer dan eens. Dan ken ik... jij je redmiddel net zo goed als ik. Een gebalde vuist maken. Die nee, verdomme kies. De Satan speelt ermee. Vroeger. Vroeger konden we ze nog heet krijgen, de polderjongens. De goede en de rotkoppen liepen samen te hoop. Zelfs, zelfs dat vrome volkje van patrimonium moest mee. Als het om hogere daguren ging. En kon nou eens. Ze hebben de kop gebogen. Zelfs die balkende Weststellingwervers zijn gedweefd. Crisis. Ze zijn allemaal bang dat de turfgraten dichtgaan, dat ze eruit vliegen. Ik probeer ze uit te leggen dat de bazen er een cent minder opstrijken dan in andere jaren. En de jongens, die zwijgen waar ze vroeger vochten. Ik weet dat het een duivelskarwei is, vonger. Weet jij wat er eigenlijk gebeuren moest? Zeg het maar. Het is nog zeven weken voor de trektijd begint. We stinken bekant onze krotten uit van de armoe. We moesten naar de armeester gaan, Karel. Maar is die gladde geldduivel... Wie anders? Hij is ervoor om ons te helpen. Dat is bedelen. We halen waar het is... en brengen het waar het niet is. Maar ik ga net zo liever het stelen. Jij bent te trots voor zoiets, wat? Jij vreet liever brandnetels. Verschoon... schoon. Moet me van het hart... Hoe jij dat klaar speelt om aan je eigen gebrek nog altijd een kameraad in de benari te helpen. Ach, wat, ik ben maar al op een hond. Hé, hey daar. Vonger. Oh, daar is jarig terug. Ja. Jarig, hebben jullie hout? Vergeet het hout maar. We waren net bezig flink in de bilje te roeren toen de jachtopziener achter ons stond. Met een geweer natuurlijk. Ja, wat anders. Zet ja, natuurlijk. We moesten de aftocht blazen, zonder hout. Oh, ik ben kouder op een gebeten. Je neem een slok brandenwijn. En geef vorder er ook een. Ja. Oei. <coughs> dat gaat dus aan Londenje heen. <coughs> Hier, vonger. Nou, Varel, Daar ga je dan. Op je rote pies. <coughs> Wat zit je voor je dus daar, hè? Ik geloof dat ik eens een brief moet schrijven. Hm? Aan onze lieve heer, of hij ze goed wil wezen een paar te stook... ...houdt piepers zijn runderwet naar beneden te laten zakken. Nee, zeikert. Ik ga een brief schrijven aan Domela Nieuwenhuis. Of die hier wil komen. Eens kijken hoe wij leven. Ons raad geven. Domela, is dat die man van uh, recht voor allen? Precies. Die de arbeiders snurren wil maken... ...terwijl de opzichters van de bosjonker met het geweer rondlopen. Kun jij revolutie maken met domkoppen? Schrijf jij maar! Nee, doet alles te lang. Donk of met snuggelen. Ad. Die godvergeet de kou. Geloof dat ik om een paar dikke kaart en er niet meer onder van kom. Jarig. Er... Ja. wil jij hier soms vandaan? Ander werk zoeken? Hier vandaan? Waar moeten we naartoe? Voor we in deze turfhemel kwamen hadden we toch ook werk? Wat wil jij? Een vraag is geen antwoord. Maar goed, wat mij aangaat, kun je gerust zijn. Hoe bedoel je dat? Ik ben hier nog niet uitgepraat. En dat past jou. Hm? Of niet soms. Je hebt het gemerkt. Ik heb gemerkt dat je het zwaar te pakken hebt van die lange zwarte. De dochter van Uliekje. Jezus, als jij al niet ziet. En dat vindt jou slecht. Dat heb ik niet gezegd. Regina is geen katje om zonder handschoenen aan hand te vatten. Je wou zeggen dat het een hoerenkind is. Ach, wat rabbel je nou? Als je destijds geen vader had voor Regina, dan is dat haar zaak. Regina wordt er niet anders van. En eh, ik moet toegeven, ze is een pronkstuk. Ondanks alles wat er van er beweerd wordt? Geloederen met vreemd baggervolk en zo? Ik geef niks om praatjes. Maar jij vindt dat ik, dat ik met mijn eerste grijze haren... Nee, voor de donder, nee. Heb jij in je leven nooit aan trouwen gedacht? Wat moet ik als zendeling met een vrouw en met glut? Nou, ja, je zou een man en vader zijn. Ik heb andere zorgen aan mijn kop dan de Maar Behalve dan op zondagavond. <lacht> Wil je mij het vrije verbieden? <lacht> het enige plezier dat een proletariër gratis voor niks kan krijgen? God bewaren! Er zijn er hier genoeg meiden die jou dat plezier gunnen. Ja, praat over iets anders. Nou, hoe is met die kiespijn? Oh, dat draait het draait er maar door. Waarom haai dat ding er niet uit? Zoals wij dat deden toen we kinderen waren. Draait je om de kies? Draait je aan de deurknop? De deur open, Rukken. Uh, kinderkiesjes, ja. Maar deze veteraan zit te diep. Geen meer godsnaam, die fles maar weer eens aan. Misschien spoel ik hem dood. Is Karel Carlos Wetters. Hier, ja, Sirk. Kom maar in de salon. Nou, Karel, ik, eh, ik heb nieuws. Speciaal voor jou. Oh, voor de draad ermee. Jouw grote man komt spreken in Gordendijk. Mijn grote man bedoel je Domela? Domela, niet waar is wie anders. Waar heb je er vandaan, Sirk? In de winkel van de blauwkop lag een hele vriendse krant. En dat stond we ...vrijdag 13 november... ...Domela Niewaars komt spreken in Café Rinks. Juhé, hey, Domela! Dat, dat doet je goed, hè? Daar moeten we naartoe. Zoveel als we maar kunnen. Uit alle hokken en eten. Weet Stijnje, Uidersman... Goh, dat lijkt het is twee, drie uur lopen. Al moest ik een etenmaal lopen om hem eindelijk te zien. Ik ga met je mee. Werk aan de winkel. Overal rond Basuinen dat Domela komt. Dat, dat wordt het begin. Van wat? Ach, keel vraag me niks. maar kop singelt. Snap je wat er gebeurt? We zullen Domela zien. We zullen hem horen. Ja, het is een uitsteekpunt. Ja, het is het is een uitsteekpunt. Ja, het is een uitsteekpunt. Ja, het is Volk versprekt de hele straat. Nou, niet alleen polder, volkveld, wat vullen we doen? Anders vliegd. Die buitenstaat inrukken. Het zijn er te veel. Ja, wat zo'n mondel komen al niet doet, hè? Zeg, zeg tegen de mannen dat ze eruit gaan. Zeg, zeg dat je ze niet veilig hebt. Waar moet ik dat zeggen? Ben ik de bepaarde van de overwarren, hè? Die lopen hier in uniform met de karabijn. Nou, geef me een stoel. Zeg, wat gaat die missionen hij klimpt, hij, hij klimt op een stoel. <laughs> Wil een redenvoering. Hey, mensen. Hé hey, mensen. Kunnen jullie een ogenblik stil zijn? Ja, ik bedoel jullie allemaal. Luister mensen. De zaal is vol. Koppeldecht daar, alsjeblieft. De zaal is vol, zeg ik. Hij kan ik niet voorbij. Van naar huis weer buiten staan. Ja, we staan om meer buiten dan binnen. Ja. Als jullie hier voor het café blijven staan, is dat voor de wet gelijk een samenscholing. Dan ja, nou voor de laatste wall. Ik hoop ja. voor dat dit de laatste keer is. Ja. Hé, hey, er is die! die is daar. Daar is Fries, waar zit je? Wat sta je naar nou de schreven, Wilbach? Ja, sluit de deur! Waar komt Velvart, Hou jij de zekerheid? <Zilverzaam> <-zilverzaam> de deur, de deur, de de Werkloze bakkers en mensen die roepen om brood. Werkloze kleermakers en mensen die een lompen lopen. Werkloze metselaars en mensen zonder huis of dak. Overvloed en bitter gebrek. Een gek huis! Een wereld van verdwazing. Wie een brood steelt of uit bedelen gaat omdat zijn gezin omkomt, wordt in veenhuizen opgesloten. Wie de arbeidskracht, de gezondheid en het levensgeluk van medemensen, van weerloze vrouwen en kinderen steelt, wordt beschouwd als een geacht lid van de samenleving. Tja, krijgt een diploma, of wordt minister. Ja, ja. Dit is de orde die tot stand gekomen is zonder ons, tegen ons. Ja. Zonder ons, tegen ons, Wie in die orde gelooft, wie haar verdedigt en van haar profiteert, Richt de gevangenis heen... wapent de politie... ...en staat ons de wet. Ik breek jullie een andere wet. Een oudere wet. Die men een wet zou kunnen noemen van de natuur. Dat is de wet van de nood. En deze nood... ...breekt de wetten van onze belagers. Ik spreek over het neem- en eetrecht. De hongerige, ...de vertwijfelden, de vertrapten... Hebben een ander recht te veroveren wat hun onthouden wordt. Daar gaat het om. De slaaf heeft recht op zijn vrijheid. Vrijheid is een recht voor allen. En wie anderen de vrijheid niet gunt, kan zelf niet vrij zijn. Wat is dat, vrijheid? Het recht om te zijn. Te leven zoals het de mens betaamt. Als mens met mensen. Elk mens is kostbaar. Maar mens kan men pas zijn. Als God, slavernij en meesters zijn afgeschaft. Het recht van de nood is de ontrechten gegeven. Maak er een wapen van. Hoe leer ons doorheen dicht daar. Ja. Ja, ja. In de dokken van Londen. De achterbuurten van Amsterdam en Parijs. De fabrieken van Manchester en Essen. Daar huizen zij die je broeders en zusters zijn. Je kameraden misbruikten, naar de werkbank gedreven als de bazen arbeidskrachten nodig hebben, tot die van kleine kinderen toe, en naar de armhuizen en soepkeukens gejaagd als er geen werk is. Altijd veracht, altijd beschouwd als het zieke overschot van de maatschappij. Dat zijn jullie! Ja, ja, ja. Arbeiders! Arbeiders van de Friese Veenpolder. Moddervolk. Turfproletariaat. Wat houdt jullie gescheiden van je makkers in andere steden en landen? Niets. Er is maar één internationale van hen die lijden. De wet van de nood brengt jullie en je miljoenen lotgenoten samen. Die wet is het machtigste wapen wat jullie bezitten. Het wapen dat de angst opwekt van alle die nu nog in de macht denken te staan. Het wapen heet... Solidariteit. Leer het gebruiken. Houd het blank en scherp. Daar willen we, daar willen we. Het leidt jullie tot de dag waarop de schuld... ...jegens jullie en alle uitgebuiten begaan... ...zal worden vereffend. De dag waarop alle slavernij in elkaar stort. De dag van het socialisme. Laten we socialisme! socialisme! hebben! Ik weet dat huis! Ik ben bang voor dat naar huis! Ik ben bang voor dat huis! Ik dat huis! Ik dat huis! zijn ook Wat een raar idee, hè? Hier midden in de nacht te lopen. Uh, is het geen mooi winterweer, Cirk? Ja, lekker koud, dat wel. Met al die sterren boven je hoofd. <laughs> ben ik een zeeman. <laughs> Heb je spijt soms? Nee, Karel. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Die domeraar, die, die moesten ze maar koning maken. In een rode republiek dan? Hm. Maar ik vat je wel. Zodra die man zijn mond open doet, he, voel je je opslag heel anders. Je kan meer. Je wil meer. Je durft meer. En als je dan denkt dat we nog altijd bukken voor een handje vol veenbazen. Ja, Zolang als het duurt. Heb je jarig ergens gezien? Ja, was er net nog. Achter dat groepje van Fonger en Nanning. Daar? Oh ja, ja ik zie hem. Maar uh, die heeft ons niet nodig. <laughs> Hij is ook in de smissen. <laughs> Ik wat dichterbij komen lopen. Regina, er zijn honden in de buurt. Afstand bewaren, kerel. Je doet net of het tijgers zijn. Heb je wat tegen mijn gezelschap? De weg is vrij. Regina, Regina. Dat weet toch kort af. Een meid moet op zichzelf passen. Maar je kent me, zo te horen. Ik kijk al lang naar je, Regina. En in café rings moest ik weer naar je kijken. Ik heb jou niet gezien. Ik stond buiten, bijna bij de drempel. Ik heb je goed gezien. En ik zie jou graag, Regina. Belaas in je soort. Hebben ze jou nooit verteld dat je een prongpaard bent? <lacht> een paard, zei hij. En daar moet ik het mee doen? Heb je eens paarden? Nou, mooie dieren, Regina. Voor hun baas vaak een puiksieraad. Hoor hem. Alsof hij voorleest uit de krant. Nou, ik heb geen baas. Ik heb er geen behoefte aan ook. Wat vond jij van die domela? Hij praat als een dominee. Maar dan beter. Oh. Laat je maar vallen, Regina. Ik vang je wel op. Zou je wel willen? Ik laat me niet vangen door die eerste de beste kerel. Ken ik jou eigenlijk? Vast wel. Ik heet jarig Viarda. Viarda? Woon je dan op de oudersprong bij die Hollander die het altijd zo druk heeft over het socialisme? Karel Zwets, jawel. Dat is mijn kameraad. Mijn gezworen domelaman. Wat is het eigenlijk voor een snuiter? Hij is niet uit deze buurt. Wat komt hij doen? Dat heb je zelf al gezegd. Hij komt hier om te werken en ook om propaganda te maken. Hij noemt zich zendeling. <laughs> Dat is natuurlijk een lommetje. Hé oh. hey, meid, oh. je struikelt weer. De weg is ook zo bonker. Leun op haar arm. Kan hem bij eigen benen staan. Je bent een duivenkaterse meid. Niet zo dicht bij me. Kom nou. Ik hoor nog altijd loslopende honden. Ik breng je thuis. Dat vind je toch goed? Laat me niet thuis brengen. Zeker niet erom onbekenden. Je kent me nou toch? Wat een chagrijn van een volhouwer. Als ik nee zeg, is het nee. Zeg je nooit eens een keer ja? Ga ruk uit. Er loopt hier gezelschap genoeg. Maar er is maar één, Regina. Ik kom zondagavond bij. Blijf liever thuis, vrij met de kat? Probeer eens één keer ja te zeggen. Zodra het dat maar past, en juist. Waar ga je nou naartoe? Ik moet over dit bruggetje hier, dan ben ik thuis. In dat lage huisje ginder woon je. Woon jij in een paleis soms? Hé, nee, bewaren. Maar nou weet ik tenminste waar je huist, waar ik je vinden kan. Mij vind je niet. Toch kom ik een keer. Goedenacht Regina. Jarg. De ben dan sta je naar te kijken? Ze zijn me niet eens goede nacht, die kwaaie kat. Hmm, ik snap het al. Heb je met haar gepraat? Een kopstuk, zeg ik je. Stuk als een steen. Als het een vuursteen is, vliegen er wel vonken af. Ik laat haar verdomme niet los voor ze vonkt. Wou ze niet? Ik zeg je, ik laat er niet los. Nou, ah, kom, kom, Kirov. Het heeft geen zin hier in de vrieskou te blijven staan. Janneke. Wie, wie... is er dood? Is Gaan, Het jongste kind van Utgeren en Griet. Van Utger, hè? Leien is ze. Eén jaar. Zo'n dingetje van porselein. Je kon er doorheen kijken. Ik heb haar nooit gezien. Ik geloof ook niet dat het weer een mooi buitenshuis geweest is. In het donker geboren en in het donker gekrepeerd. Was ze zo ziek? Dat was van het begin af aan niks. Schaduw van een kind. Riet had geen borstvoerder. Die was direct na de bevalling weer met de man mensen de turf gegaan. Steken en kruien, god beter. Domme. Wat doet Utger? Hij leent links en rechts een paar gulden bij elkaar en hij koopt een geit. Het kind leefde van de geit en melk. Het is gemakkelijk te koud hier. Laatstleden december was Utger zijn geld op. Ze zijn met zijn zeven en Ze waren de winter ingegaan met 25 gulden. En waarom zei Utger niks tegen mij? Arme lui een een jongen. Schoon. Tussen Sinterklaas en Kersbus is Utger naar Althusius gegaan om onderstand. Ja. Maar geloof maar niet dat daar een meester afschoof. Die had zomers onenigheid gehad met de oudste jongen van het om een Die jongen had hem uitgeketen voor geldwolven en bloedafperser. Ja, en zodoende kreeg Utger niks. Utger is toen een dag of drie later weer naar Althusius gegaan en net gebedeld om een paar gulden. En wat antwoord het verkreet? Zolang jullie een geit kunnen houden, het gezegd die zijn jullie nog niet aan de bedeling toe. Dat toch hij te zeggen. Maar je kan nagaan wat er volgde. Die was de hoort aan machte. Utger heeft de geit geslacht. En het kind? Ze hebben het geprobeerd in leven te houden met broodpappen, met karnewelk. Ze om en spuugde er tegenin tot ze er zieltje uitblies. En nou stoppen ze het lijkje gins onder de zoden. Had ik dat geweten. weten. Hij ah, had dat toch ook niet levend kunnen maken. We hadden iets kunnen doen voor die tijd. Naberauw. Kom erin. Middag, vormen. Ik kan met je spreken. Nou meteen. Natuurlijk. Er is hier iets gebeurd. Hebben jullie het kerkhofsklokje gehoord? We weten er alles van. Het kind van het gerecht niet. Eén jaar. Het ergste. Het is zomaar aan ons heen gegaan. Ja, dat is wat ik mezelf kwalijk neem. Een hondsfotterij zonder weerga. Ga er mee zitten, dan eens zitten, Dat Kan het niet. Ik heb geen rust. Dit is moord, mannen. Ik zie wat je bedoelt. En de moordenaar, dat is de armmeester. Jij zegt het. Het kistje, niet groter dan een konijnen schuif. Om een kruiwagen heb ik het naar de kuil gereden. Toen ze het te zakken, hield ik het niet meer uit en ben hem gesmeerd. Kom, jarig. Kom, vonger, we gaan Utger ophalen. Misschien zijn er nog meer. Met z'n allen naar de armmeester. Wel, verdomd. Toen ik dat laatst voorstelde, wou je niet. Je hebt het zelf gezegd, vonger, dit is moord. Die kinderen woont aan de compagnonsvaart. Als we zo op de schaats gingen, dan zijn we er zo. Akkoord. Kom jarig de hele buurt af om schaatsen. Het heb het eten met op tafel. Ik ben laat vandaag. Te laat, Hollekje. En niet voor het eerst. Maar ik kon het fornuis niet op gang krijgen. Maar nou brandt het. Met een kwartier staat het eten op tafel. Nog een kwartier. En wat is dat voor gelala-kous over het fornuis? Het fornuis is best. Je hebt hier staan kleppen meteen wat de heeft. Ik moest naar de winkel. Het bakflet was op. Fornuis, winkels, woestwaarang. Maar dan in je eigen tijd. Oh, ik haast me al. Hollekje. Ook de kachel op. Oh ja. Houden we dat er ziet bij, maar niet hij? Zo kennen het wel. Oh, er komt een troep volle kan. Over de vaart. Op schaatsen? Is er een schaatswedstrijd in de buurt? Op de schaatsen wel. En van een wedstrijd weet ik niks. Oh, ze blijven hier voor het huis staan. Ze binden af. Oh, ze komen nog wel. Hier? Dat moet dat voor de duivel van zien. Ja, Het is een hele arbeiders. Arbeiders? Waar de volk. Dat is Vredesvolk. Je ziet het uit de laarzen. Wat zeg dan maar nou? Wat zegt u maar nou? Wat zeg je maar nou? Wat de je nou? moet zeg je nou? Wat je de duivel. Ik ben voor die troep niet te spreken, holk. Als ze hier aankloppen, zeg maar dat je dat zeg je Op eten zeg je zullen Wat niet je Zeg maar tegen die pende wat je wilt. Ik ga op zool zitten. Heb jij een galagal, een keer? Wat is dat? Waar ben je? Kijk eens aan het geuken. De grote weldoener is daar. Nou. Wacht op je dik, man. Tjonge, wat een chique voel is dat? Nou, nou, nou. Hallo, althousiërs. Kan er geen welkom overschieten voor een mens? Welkom. Ja, wat roedolle man, hè? Hoe dol kan een man gemaakt worden, Antussie? Dit is huisvredenbuik! Ik ga last je niet te verdwijnen! Het zal niet gaan, Antussie, wij komen een praatje maken. Kijk, het is hier lekker warm en behagelijk ook. Iedereen eens sturf in de kachel, zie je het, maar Wat okay, Als ah, zit goed is, zijn meubeltjes ook, mooi Een paar mooie vazen. Daar in de vansterbank een pond met tabak. Kijk, ja, dan dan. Hier <laughs> Kijk die sprookende is. God is lief, nog wat een duur gouden en zo toevastelijk ja, ja. zijn we er aan Nee, kusje. ga het op, alweer ze niet. Wij moet het anders niet van zijn liefde hebben, maar van de jouwe. yes, vergeet niks. En voor jou is dat niet open. Kijk eens, ik kom hier komt hij in de punt. Kijk ja, ja, ja, ja. je meteen aan ja. de... Wat ja, ja, ja. is het vandaag, Holk? Vakerlijk? Ja. ja, ja. Daar is maar eens diep op, jongens. Die lucht ruiken jullie thuis al sinds maanden ja, niet meer. Ontwaar, ja. Dat waarden is Holk je wel toevertrouwd. Wat? Ze zal je wel eens vaker vlees warm houden. Of niet, Holk? Ja, die metsteen leek me lodderig ook. Ja. Oh, jullie zijn wederrechtelijk binnengekomen. Wederrechtelijk? mooie woord uit jouw mond, Holk. Maar je hebt het mooi mis. Kom konden hier juist om ons recht. Ik zal een beetje praten voor me, als je dit huis ontruikt. Jij ja, je hele troep. Eerst praten. Overal ja. Direct daarop. Zo is dat. Maar er is maar Utger hier, die vanochtend een kind begraven heeft. Omdat de armeester een paar dode groen zonderstand geweigerd heeft. Ja, omdat, ja, omdat ik eerst mijn geiten stondreven hier. Terwijl het kind van de geitenmelk leefde. Ik heb het wat kletsen jullie van een kind? Ik heb je de tijd verteld van dat kleine ding. Jij liet mij in de koustaan en het worm is gekrapeerd. Jij bent in feite de Moordenaar. Maar manier, de Mordenenaren. De Mordenenaren. Zeg ik heb zeg maar dat. Dat ben ik En ik ben bereid het voor het gerecht te herhalen. Jullie uit geweld. Luister, Luister, jij bloedhond. Ik heb jou wat te zeggen. Er is geweld en geweld. Je kan ook geweld plegen zonder iemand aan te raken. Dat jij hier warm zit en teert van het vetten der aarde, dat is nog niet het ergste. Dat is om zo te zeggen in je tweede natuur. Maar dat jij als armmeester hulp buigt van een soort dat op verrekken naar doet. Ik ben hier de armeester, dat is waar. Als ja, je Rootje kan getuigen dat de armoe van jullie met de achter gaat. Hoe oh, ja. nou, vaak, zeg ik niet, kon ik maar meer voor die hongerleiders doen. Maar ik zit er zelf benauwd voor. De tijden zijn ons verhoed, dat weten jullie net ja, zo goed als ik. We, of we dat weten. Ja, hoe lang weten we dat al? Ik heb niks te missen. Nee, hey, daar makkers, ligt hij nou of heb ik hem verkeerd verstaan? Uh, hij ligt die die van hij uit zijn nek, die doorgewinterde houtgelaar. Jij hoort het daar meester, ze geloven jullie. Ik zeg jullie toch, ik heb niks. Waar nee, nee. nee, nee. nee, nee. moet ik het vandaan halen. En ik meer jullie dit huis te verlaten voor ja, ik de veldwacht roep. De, de, de, de, de, de veldwacht. Dat is het enige antwoord dat jouw soort kent. Maar wij verwachten een ander. Man. En niet zo zuinig. Wie ben jij met die baard? Je bent niet uit deze buurt. Waar ik vandaan kom, daar hangen ze als zoals jij aan de hoogste boom. Stap je uit? Ja, zo is dat. Jij bedreigt me, hè? En met plezier. En als het moet, kan ik nog meer dan dreigen. Oh! Hè? Hè? Al met Nee, Hè? Ja, dat zat ik toen ook als er geen specie op tafel komt. Wat dief. gouddief. Ja, heb jij verstand, hè? Kijk uit daar, je maakt ongelukken. Ik moet zeggen. Wat is dat, brengt mijn baas om zeef! Een meid als jij vindt zo een nieuw, man! Ja, ja. voor je die bloed ontmocht, wel, ja, heb maar medelijden met hem! Waar ja. ja. ja, dan? Ja, dat ja, Ik zal mijn handen niet meer vuil maken. Hopelijk heeft hij zijn lesje geleerd. Ja, oh, jij. Jij, ja, ja, maar uh, Genoeg goeie fase, Dokker. Ja! Daar! De laatste. De ja, laatste. De ja, laatste. Ja, laatste. Ja, laatste. Ja. Voor vandaag dan. We zullen er voorlopig genoegen mee nemen. Ja, de dode worden er niet bij levend. En we ja, komen is. terug zodra het op is. Hij zegt niks meer. En ik ben uitgepraat ja. met hem. Dag volkje. Je zal weer naar het slachthuis moeten. Ik ben bang dat je vlees intussen verband. Ja. Go op mannen, naar de winkel met de poen, inkopen en, en uitdegen. Ja, Wie ben jij eigenlijk? Mijn naam is Jan Proleid. En soms noemen ze mij Jan de Wreker. <lacht> Jouw smoelwerk zal het overhouden. En hoe gauw gauwer ik dat koren van jou vergeet, hoe liever het meest. Op de winkel! Kom maar! Kom maar! Uit God! eindelijk hier, Uit God! Uit God! Uit God! Uit God! Uit Jaarig, Wiarda. Je geeft me ook geen rust. Net heb ik het juk met de broodkorven neergezet... en ik krijg jou op mijn dak. Dankjewel, je weet wat, Hulkje. Zo dikwijls als ik me hier vertoon. Nou, als je het maar weet. Regina is er niet. Die helpt meesterske bij de voorjaars schoonmaken Dat wist ik. Ik moet jou spreken, Hulkje. Mij? ik heb weinig tijd. Nou, Regina er niet is, moet ik zelf weten koken... Dan weer op uit met de broodmand. Ik heb nog een halve opvaart voor de bocht. Oh, Joekje, je moet me helpen. Ik? Jou? Je begrijpt me best. Ik praat mezelf doof en blind tegen Regina. Misschien luistert ze naar jou. Je bent tenslotte haar moeder. Regina? Wie luistert naar niemand? Die heeft een eigen trotse kop. En hoe? Doe het voor me, Iukje. Je wil er trouwen. Hoe gauw er, hoe liever. Twintig jaar ouder, Kalas te neten. Ik werk toch. Nou, een goudgraafersparadijs. Californië is er niks bij. Wel ja, veeg je boete maar af. Wat uh, ben jij eigenlijk voor een mens? Ik? Hm. Hoe kan ik dat zeggen? Jij bent geen geboren werkman. Die vriend van je met wie in de lange jammer woont, die Hollander. Dat is een geheim stuk erbij, maar. Voor jou kan ik niks maken. Wou zeggen dat het niet deugt voor dit werk? Zo meen ik het niet. Nee, jouw soort. Ik zie een hoop mensen jarig als ik zo met het juk langs de deuren ga. Ik leer zonder onderscheiden. Wat zie je aan mij? Dat je van ver weg komt. Ik heb andere tijden gekend. Ja. Boer? Ja. Grote boer. Noem het zo maar zomaar. Kapitaal verspeeld. Eigen schuld. Ja. Maar ik ben veranderd. Zonder centen zijn de meesten braaf. Zeg niks, hè? Wat moet ik zeggen? Ik zal het je vertellen. Wat jij nog hebt te wachten, dat is niet veel. Turftrappen. trappen. In de trek gaat te staan voor een hongelijksloon. Een leven in de Penari. En dan wil je nog iemand als mijn Regina met je meetrekken. Ik kan niet zonder Regina. Poeh, je praat als een groene jongen. Ik kan niet zonder Regina. En als zij nou zonder jou kan. Hulkje, bepraat haar. Zorg dat ze wil. Ik heb geen zeggenschap over Regina. Probeer het. Misschien heeft Regine zich iets in het hoofd gezet. Iets heel anders. Ja, dat kan. Ik denk zelf meer dan eens. Regine kan krijgen wie ze hebben wil. Ja, Regine, ja, daan. Luister. Ik wil je niet ontmoedigen. Hm? Regine is een pronte meid. Een aparte meid. Ze valt eruit hier in de polder. Ik zal eerlijk tegen je zijn. Ik mag jou. Misschien kan Regina toch oh. niet iedereen krijgen die ze wil. Regina heeft geen vader. Heb ik er daar een over, Rupie? Beklaag ik me erover? Oh, jij niet. Maar je weet hoe de wereld is. Ik heb ook eens een ongelukje gehad. Regina is een bastaard. Met zoiets wil het man voor ik graag spelen. Maar trouwen, jij bent de eerste die over trouwen praat. Maar ik hou van Regina. Ja, ja, ik weet het. Ik... Je kan niet zonder Regina. Je bent uh, verzonderlijk en dat is al veel. Ik zal erover denken, beloof het je. En ik kras nou maar op, ik moet achter de kooppot. Je helpt dus? Nou, als ik het doe, doe ik het tegen beter weten in. Jarig wie dan niet? Dan had je dat tegen hem moeten zeggen. Je hebt hem al het lijntje gehouden. Hij komt hier minstens om de andere zondagavond. Als je mij vraagt, een van niks. Men schijnt het te weten. Ach, zie Anje dat het zo niet kan. Het is geen liefde. Melk en water en anders niet. Zou wel eens willen weten wat jullie samen doen. Hij wil wat al die jagers willen. Maar jij hebt hem nog geen duimbreed toegegeven, hm? Ik weet niet wat ik wil. Goed, tijd om het te weten. Kiezen of kavelen. Men, ik ben 23. En hij is bekant, een oude man. O, oud. 43. Grijs als een duif. Oh, hij zit dik in zijn haar. En als je mij vraagt, kan hij nog wat? Hij is gek genoeg op me, dat wel. ja. Wat draai je dan nog om de kaars? Wat verwacht je nog in deze negorij? Maar kunnen we hier niet vandaan? Het ergens anders proberen. Ja, wat wou je proberen? Waar? Wie geeft ons de vreten waar ze ons niet kennen? Het heeft me begut jaren gekost, voor ik hier die broodventerij in handen had. En nou ik hem heb, en nou we net zijn, dus is dan door de tijd scharrel, zal ik hem weer laten schieten. Zit in de klem. Wij? Wie zal je zelf bedoelen? Ik heb al tegen je gezegd, het is je aan te zien. Een meid wordt er niet beter van als ze vandaag een man aanhaalt en morgen weer afstoot. Hij is zo arm en kaal als je hele bagger <lacht> Heb je gedacht dat ons zo door een beroem wordt gehaald? <lacht> <lacht> Wij ja, <Slot. lacht> is, is dit nou een staan? Ja, ja, het is ons bestaan, zonder krullen en versiering. Schouwen, afwachten en de poten van het manvolk vallen. Wat suf je nog van een juffersleventje? Die vriend van jaren, die Hollander, die vertelt het anders. Die heeft het over betere tijden. Een grote omkeer, zegt hij, ook voor de vrouwen. Dromen is lekker. Dromen is goedkoop. Breng je nergens. Ik hoor die socialisten al, al jaren en er verandert geen donder. In één ding geef ik ze gelijk. Ze lachen om God. Als er iemand baas is over het ondermaansen, dan is het de duivel. En dat wil zeggen dat alles bij de oude blijft. Dat je en ik de kop moeten buigen. Maak er van wat je kan. Moet ik. Hang je verwachtingen niet te hoog. Ik, ik geef je een raad. In mei komt de woonbok van Siebe Durkjes vrij. Trouw met jaren. Met wat schrobben en pleisteren kunnen we er een fatsoenlijk onderkomen van maken. Jij blijft net als nou werken bij Meesterske en Kastelijnske. Jarig in de turf. Ach, jullie rollen wel door de tijd. Dat is veel tegenwoordig. Wat jongt je nou nog? Hij, hij komt mijn vader zijn. ...kan je geen jongen veren over schaffen. Hij Wees wijs. En nou als hij het ervaring... ...die verzuipt zijn loon niet... ...zoals die groene snottapen. Die trap je geen hok voor kinders. Geloof me dat jarig... ...zou nog op je zal zijn. ben... ...ik ben dood ongelukkig. Hm. Wat dacht je dat ik was... ...toen die Belg mij met jou liet zitten? Waarom ben ik niet als man geboren? Waarom regent het geen gouden tientjes? Geloof me nou. Om wat is valt niks te verwrikken. Mensen moeten er wat van maken of je man bent of vrouw. Ik, ik haat die hele hele bende. Doe maar, schelden is beter dan snotteren. En liefde legt vlak naast de haat, zeggen En toch neem ik jarig niet. even alleen kan spreken. Hier buiten. Je hebt tot nog toe nog niet veel gezegd. Je zegt zelf zo weinig. Het is de aard van beest. Op deze weg hebben we voor het eerst samen gelopen. Weet je nog, toen we s'nachts met al het volk van Gordij kwamen... ...en waar Doma sprak. Het is mogelijk. Kom nou, Regina. Dat kun je nou nog niet vergeten zijn... Misschien niet. Sta je iets bijzonders aan? Het was destijds een bitterkoude nacht. Kijk nou eens. Alles vredig en stil. Er hm. zit gewoon al voorjaar in de lucht. Voorjaar, zei ik. Klopt er rillen. Je hebt ook alleen maar die oude omslagdoek. Waarom mag ik je niet een beetje warmen? Ik ken dat warmen voor jullie. Wie zijn die jullie? Ik ken het manvolk. Regina. Ik, ik wil dat je mij kent. En dat was wat je mij zo nodig vertellen moest. Ik, ik wil leven met jou. Ik kan niet zonder je. Zulke praatjes heb ik eerder gehoord. Ik zal goed voor je zorgen, Regina. Van je rijkdom. Nee. Ik ben een veentrapper. Zal ik op wel blijven. Maar ook een veentrapper heeft recht op een wijf. En dat wijf? Waar heeft hij recht op? Ik zeg dat ik op je passen zal. Als mijn oogappel. Ik zal zorgen dat jij geen honger lijdt. Je zult de behoorlijk stel kleren aan je lijf hebben ook. Dan moet ik ervoor uit stelen gaan. Voor mevrouw de bak in, hè? En waar moet mevrouw dan van leven? Je snapt best hoe ik dat meen. Ik heb alles voor je over. Wat is alles? Wat ik mijn mogelijkheid kan. Regina... Over een paar weken komt er een woonbok vrij. Het huisje van Siebe Durkjes. Dat heeft mijn moeder je ingeblazen. Je moeder heeft het me verteld, je wel. Zij is ervoor. Trouw met mijn moeder. Regine, waarom wagen we het niet, jij en ik? Wagen is het woord. Kun je nog iets beginnen zonder te durven? Dat heb je zeker van je vriend, die Hollander. Wat de Samuel. Ja, het is waar. Die is nooit bang. En ik heb het een en ander van hem geleerd. Waar wacht je op? Regina. Waar wacht je op, vraag ik je. Als jullie het allemaal zo goed weten. Jij en mijn moeder en die vriend van je. Waarom moet ik dan nog wat zeggen? Wat markeert ze, Regina? Wat dan het nog wat ik wil. Een vierkant ja, dat ik weet waar ik aan toe ben. Zeg het dan, Regina. Wat zei je tegen me te schreeuwen? Wij schreeuwt. Doe wat, kerel. Regina. Grijp me dan, Stefko. Ja, zo. Je, je krijgt wat je wil. Je, je krijgt, Regina. Voor eens en altijd. Zeg het, Regina. Zeg een lief woordje tegen me. Lief woordje. Jezus, kerel. samen, het niet langer. Leg me in het gras. Het was het zesde deel van de hoorspelserie Stiefmoeder Aarde van Teun de Vries. Jaarig werd gespeeld door Hans Veerman, Karel Swets door Paul van der Lek, Ulke Zalenburg als Eva Jansen, haar dochter Regina, Gerrie Mantel. Ferdinand Domula Nieuwenhuis werd gespeeld door Johan Schmitz, Vonger de Vos door Donald de Marcas, Oens, Jenneke, Nanning, Utge, Jetsen en Sirik, waren Bert van der Linde, Maria Lindes, Kommer Klein, Kees van Ooijen, Reinoud Anders en Tony Folletta. Alief Altusius was Willy Rasch. Holkje, Tine Medema. Bote Rings werd gespeeld door Jan Borkes, De twee veldmachters door Jan Verkoeren en Floor Koen. De verteller was Teun de Vries. De muziek voor deze hoorspelserie werd gecomponeerd door Alfred Salten en uitgevoerd door het Promenadeorkest. De regie. Had, had, löpla.